In IJsselstein in Noord-Limburg is vanmiddag een fietser na een ongeluk ten onrechte dood verklaard. Na een kwartier werd hij alsnog naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De fietser was tegen een geparkeerde vrachtwagen gereden en had zwaar hoofdletsel. Mensen van de ambulance koppelden na onderzoek hun apparatuur los en legden een wit laken over hem heen. Na ongeveer een kwartier vertoonde hij toch nog een teken van leven. De man is alsnog naar het ziekenhuis gebracht, maar voor zijn leven wordt gevreesd. Een op de tien glazen bier in Nederland wordt verkocht zonder dat daarover accijns wordt betaald. De helft daarvan is via illegaal transport het land binnengesmokkeld, zegt de branchevereniging Nederlandse Brouwers. De vereniging noemt bieraccijnstoerisme en illegale import een groot probleem voor de brouwers, voor de schatkist en voor de werkgelegenheid. Staatssecretaris Wekers heeft met de brouwers afgesproken dat er vaker wordt gecontroleerd. De Vliegenzwam is de geliefdste paddenstoel van Nederland. De zwam eindigde als nummer 1 in een verkiezing... van het VARA radioprogramma Vroege Vogels. Mensen was gevraagd wat ze de mooiste paddenstoel vonden... en de rode met de witte stippen staat bovenaan. De rest van de lijst wordt zondag in het programma bekendgemaakt. Nederland telt ongeveer 5000 paddenstoelsoorten... van de Anees champignon tot het zwavelkopje. Het weer in het noorden buien. Vannacht wordt het in het binnenland rond het Vriespunt. Morgen overdag veel bewolking en buien, mogelijk met natte sneeuw. En het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ABB verkeersinformatie. Er komt plaatselijk dichte mist voor... in Noord-Brabant, Limburg en het oosten van Gelderland. Verder is de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... dicht bij knooppunt Dat komt door een ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Dordrecht over de A16.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 Dat doe ik iedere vrijdag hier in BNN Today. Vanavond doe ik dat samen met wetenschapsjournalist Hidde Boersma, redacteur Lise Witteman van Nu.nl en Jack Hals erik Dijkstra. En meestal hebben we hier dan allemaal lekkere hapjes. En nu hebben we ook lekkere hapjes, maar van die... Oh, Sinterklaas-muis, muizen. Nou, daar genieten Wat? wij toch van. Ja, van mij. Maar vind de, heerlijk vind het ik is dat, niet toch? Zo'n kleverige handig. muis. Ja, als je dan vervolgens iets moet zeggen, is het... Hey. Hij mag, hij mag eigenlijk geen zuivel hebben. En chocola is ook een beetje zuivel natuurlijk. Ja, als, je als je presenteert, dan, dan krijg je... Ga, je, ga je smakken. Ik hoor het ja. bij mezelf. He? Ja, ik hoor het oh, ook bij jou. Vies. En de luisteraar nu ook. <laughs> dus. <laughs> maar zit wanneer chocola zuivel? Nou, het zit er ook melk in. <laughs> ja, toch weg. Echte wetenschapper die Luc. Ja. Nou. Goed, je kan meekijken trouwens via uh, radio1.nl. En dan klik je op de webcam. En dan zie je Luc uh, alweer een nieuw trui, Luc. Nee hoor, dat is even nou, okay. Okay. Wat is uh, het topic van vandaag? Geert Wilders bracht vandaag een bezoek aan een bejaardiging. Huis. En wat vooral opviel, was dat een van de bejaarden echt een enorm fan was van James Bond. Hoe is het met u? Dat is slecht. Echt waar? Ja. Waarom moeten we nou zorgen voor de. Ja, we zouden voor u zorgen. Ja, dat doe je niet. Nee, dat doet hij niet. Een lekker zweertje daar en sowieso. Had wil dus niet echt een hele leuke boodschap hoor. voor de oudjes. Het kabinet heeft besloten om alle bezuinigingen meer dan 50 miljoen volgend jaar door doorheen te jassen. En dat betekent dus ook voor de ouderen hier. En uh, 2013 wordt dat rampjaar. En daar gaan we ons met hand en tand tegen verzetten. Ondertussen werd er in Medialand gesproken over de voetbalrechten. De NMA heeft namelijk toestemming gegeven... voor de overname van Eredivisie Live... door de Amerikaanse televisiezender Fox. En dat zou kunnen betekenen dat vanaf 2014... de samenvattingen van de wedstrijd niet meer bij de NOS te zien zijn. Die kans die, die bestaat wel. Dat zijn de dingen die we nu moeten gaan onderzoeken. Uh, als wij een open kanaal in Nederland willen lanceren... Uh, dan behoort het zeker tot de mogelijkheden... dat het voetbal uh, bij, uh, bij, dat, uh, bij die nieuwe televisiezenders zou kunnen komen. Nou, dat kan dus betekenen het einde van het bord op schoot gevoel van Studiosport. Maar toch maakt de directeur van de NOS zich nog niet meteen heel veel zorgen. Nou, we gaan we door naar uh, Jan de Jong. Die is hier inmiddels uh, van de NOS-directeur uh, bij de NOS. Jan de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Nou... Zeg het maar. Een <laughs> baasinterview. Ongemakkelijk. Ja, ik praat anders in het voetbalmetafoor om de druk wat af te halen. Ja, het mogen duidelijk zijn. De NOS proeft en hoort dat er nog een kans is. We zitten nog in de wedstrijd. En wij willen te proberen te scoren. En wij gaan proberen die rechten binnen te halen. Willemijn. Ja. En uh, Jak als Erik Dijkstra die gaf net een mooie cliffhanger... Wat zou ik dan van, van vinden? Ik leem me aan dat jij, jij ja. bent wel echt zo'n man... Die, die echt serieus om 7 uur standaard klaar zit. Nou, eigenlijk, eigenlijk bijna niet meer. Ik heb uh, Eredivisie Live en ik zie de meeste wedstrijden overdag... half ik ga naar het stadion toe. Ja. Maar wat ik, wat ik heel grappig vind... ik ben bezig met een nieuw sportprogramma. Hè. Bureau Sport komt begin januari op de buis. En mm -hmm. we hebben een speciale aflevering gemaakt over Sport 7. En dat was natuurlijk de eerste keer dat na 100 jaar een commerciële zender uh, dat wilde gaan kopen: het Eerdivisievoetbal. Mm -hmm. En ik sprak Jan de Jong toen ook. En die zei toen in alle eerlijkheid: dat was voor ons een totale shock op dat moment. En Jan de Jong klinkt nu nog wel redelijk rustig, maar ik denk dat hij nu weer in shock is. En wat ze toen hebben gedaan in de jaren negentig: toen heeft de NOS heel sterk een sfeer gecreëerd van het bord op schoot hoort bij ons. Het is van ons. En de NOS heeft toen in die periode de bevolking wel een tikkeltje opgehitst. Hè? En ik denk, ik denk dat dat gevoel dat je toen kreeg: dat mensen zeiden: het voetbal is van ons en het hoort bij de NOS. Ik denk niet dat dat nu nog zo heel erg is bij mensen. Als je het ja. kunt zien, en ook al of je het nou ziet op Nederland 1... of je ziet het op uh, SBS6 om 7 uur s'avonds, ja, prima. Het is een hype gecreëerd door de NOS. Ja, maar dat, dat, dat was bord... toen, dat was toen ja. in de jaren negentig. Ja, ja, dat ik is nog dat een dat beetje nu... blijven hangen, denk je. Ja, maar dat als je echt ik... mensen naar vraagt... Jawel, maar dat is, uh, zelfs die term bot op schoot komt uit die periode. Ja. En daarvoor had nog nooit iemand daarvan gehoord. En in één keer bedachten ze dat. <laughs> Gedeponeerd als merk, bot op schoot. Hidd, zou jij het erg vinden als het niet meer om zeven uur? Ja, nee, ik ben er heel mooi opgegroeid, maar ik, doe, ik kijk er eigenlijk ook nooit meer naar. Lise? Ja, ik kan er hier niks over zeggen, sorry. <lacht> ik, ik kan mij ook echt... Nou ja, je kunt je op een gegeven moment natuurlijk wel afvragen... of de NOS altijd zoveel geld moet betalen hè, voor voetbal. <klas> nou, dat is natuurlijk, hè, daar kan publiek ik wel geld. wat over zeggen. En dat kun je op een gegeven moment afvragen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Champions League voetbal... nou, daar zit zoveel reclame omheen. Nou ja, dan gooi dat lekker naar RTL 7, weet je wel. Waarom moet de publieke omroep daar zoveel miljoenen voor uittrekken? Lisa? Nou ja, De publieke omroep die vindt het wel heel belangrijk. En ik vraag me ook inderdaad altijd af waarom dat nou precies is. Ja. U, staat dat in een mediawet of zo? Dat de NOS moet sport verzorgen of uh, dat staat wel in de maar media ja, ja, ja, dat, dat, dat het op een open net moet. Ja. en. Uh, ja, dat moet op, op, ja. ja. op 5 en op een open ja. net. Ja. Ja. Ja. Maar levert het zoveel advertentieinkomsten in of reclameinkomsten? Dat het uit kan blijkbaar voor de NOS omdat daar zoveel... Uh... Die exacte cijfers ja. daarvan weet ik niet. Maar ik heb wel altijd het gevoel van, God, het kost wel heel veel geld. Ja, de grote klacht is dus toch altijd ja. dat, dat, die, dat die sport dan naar de NOS wordt gehaald... met uh, opbiedingen en dat de NOS het met publiek geld doet? Dat is toch de klacht? Ja, dat is vaak veel gehoorde kritiek. Oké, okay, maar dat is toch ook wel een beetje terecht. Ja, nee, nee, ik vind het ook terecht. Dat voelt ja, terecht. Ik, ben, ik ben het ook met je eens. Ik vind het ook wel terecht. En ik heb eigenlijk het gevoel dat die volkswoede die, die, die je toen kreeg... dat mensen, Sport 7, wilde mensen niet. En toen werd er gezegd, ja, dat kost maar één zak petard per maand. Het zou dan twee gulden gaan kosten. En nu, als het gewoon op een open net is... en als dat dan SBS is of RTL 7... je hebt daar gewoon s'avonds rond half acht zeven uur voetbal op tv. Ja, maar ja, de, ja, En de, ja, de, de, de, de, de NOS het niet ook belangrijk? Uh, nu, ze, ze bereiken heel veel doelgroepen hiermee natuurlijk. Ook jongeren. En die kijken dan weer naar het publiek omhoog. Ja, wel, maar, die, maar die, dat prijskaartje wat er aanhangt, wordt natuurlijk steeds, steeds hoger en hoger. En je moet je afvragen: het publiek moet enorm zwaar bezuinigen. Ja, wil je dat dan altijd nog uitgeven aan voetbal? Nou, ze hebben al gezegd: we hebben niet tot, niet tot elke bot. Hè, gaan we. dat nee. is toch al een keer een commerciële zender geweest? Het was het binnen, ja, toen was binnenkort een keer weer terug, omdat zij allemaal reclame ertussen deden. En ja, maar goed, de beste het was dat was ook de eerste de keer dat ze het deden. Hè? Ik bedoel, iedereen. Okay, uh, ja. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Het... Maar het is wel grappig, want iedereen hier aan tafel... Er zit een beetje schouderophalend van... joh, het is allemaal ja, dat, maar Maar dat waar, gevoel waar, is niet meer zo. Nee, nee, ja, nou, misschien nou, toch, misschien onder, is dat wel onder onze, onze ja, generatie dan. Precies. Ja, maar, ja, okay, ik denk dat het toch, toch. wel een vader-zoon-ding nog wel is. Maar ik begrijp ook dat, dat die Is Heeft dat iemand hier een zoon aan tafel? Nee, je, nee je, kunt wel met, je kunt wel met je zoon gaan zitten kijken. Dat is allemaal gezellig. Maar of je naar je tv op nummertje 6 ja, zet of met... op nummertje 1... Ja, dat zal het leeuwendeel van de mensen nee, echt maar goed, aan de reden nu. Het, het, het zou zo kunnen zijn dat, dat is een beetje het scenario... Uh, dat, dat ook wordt geschetst dat um, uh, dan de Eredivisie gaat dan live wedstrijden uitzenden. Ja. Koop die op en zorg dat die wedstrijden live tussen zes en acht. Want dat is een beter tijdstip. Verdienen de clubs zelf geld aan. Ja. En de samenvattingen die verschuiven dan naar s'avonds laat. Ja, dus dat zou kunnen. Maar wat, wat ik weet van de mediawet staat is dat het voetbal op een open net moet zijn. Dus je, iedereen moet het aan kunnen klikken. En het moet wel om en nabij bot op schoot tijd zijn. Nee, ja, dus vinden we het allemaal prima is... dat die Rupert Mur Murdoch zich nou hier zo'n beetje voor inkoopt? Dat is natuurlijk ook nog wel. Ja, dat, dat, dat is dat eigenlijk is het veel meer je erover op, nou, die, Dat is echt een schuld. Ja, dat, dat, we kijken, het enige ja, maar wat is kan dat, er gebeuren dan? Nou, wat er kan gaan gebeuren oh, is dat we ja. krijgen voetbal. in de wereld. Maar we, binnen, binnen twee, drie jaar hebben wij dan een soort van Fox Nieuws Nederland. Dat, nee, een dat, soort dat. van ultra-rechtskanaal. Ja, Daar is niemand mee gepraat. In de mediewet staat trouwens zondagavond 7 uur en een open net. Dus dat moet toch? We gaan het zien. In ieder geval, het mag vanaf nu. Nou, dan komen we maar in met de voetbal. Niet dat het ons hier aan tafel iets kan schrijven. Dat <lacht> hebben we net geconcludeerd. Nee, Prima. dat is geen meendrag naar. Zwolle, VVV Venlo. 0-0, niet gewisseld in de rust. Op de klok 53 minuten. Zojuist een voorzet gezien bij Zwolle dat nu een corner mag gaan nemen. Eerste van de wedstrijd tegen ook eentje voor VVV. Daar is die bal van Asjeté, de linksbek, de doelman Maanba van VVV met één handje. Verlengt die bal tot aan de andere kant van het veld. En dan is het gevaar van Peck Zwolle weg. Ik zei, een voorzet bij Zwolle was die van af de rechterkant. is voor het doel, kon net niet lekker bij de bal komen. Flitsende actie van Van Polen, de rechtsback die er langs kwam bij zijn directe tegenstander. En de achterlijn wisten te halen. Hoe langer het duurde in de eerste helft, hoe minder het eigenlijk werd. En met name dat moment in extra tijd, die kans van Broersen, een bal vanaf de linkerkant, Broersen stond onverklaarbaar vrij. Uberhaupt dat hij daar al stond was gek, want daar hoort hij niet te staan. Maar hij kreeg de kans en schoot die bal op Maanpa, die Venloos doelman. Dat was de beste kans van het duel. Nou Zwolle mag nog een keer een corner nemen. Het publiek is wel enthousiast, gaat er wel achter staan. En VVV zal nog wel onder druk komen. Ze weten bij PEC, en dat is tot nu toe steeds gelukt... dat als ze de concurrenten voor de plekken onderin achter zich houden... dat het aan het einde van de rit uh, waarschijnlijk lijfbehoud zal opleveren. Nog even die corner dan achter in het strafstomgebied. Teruggelegd, maar een paar de lucht in. En die heeft hem opnieuw te pakken. De kopbal van eigenlijk dichtbij. Kleine tien minuten gespeeld in de tweede helft. Het is bij Pek Zwolle VVV 0-0. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. En nu iets meer uptempo. Nou, dat, ik nou zo. Ja, ja, zeker weten ja. Um, kennen jullie Rudy Mantel nog? Begin dit jaar yes. of uh, halverwege dit jaar kwam ze met Feel the Love? Mooi ja, plaatje, misschien dat je hem niet meteen herkent. Die hebben een nieuwe plaat uit, samen met John Newman En uh, uh, ja, het is echt, het is echt een, een fantastische single. Het is wel echt zo'n liedje die even moet vallen. Waar je dus misschien niet de eerste keer van denkt van... Oh ja, dit is echt een top. Dus topstrak. je draait hem zes keer. Nee, nee, nee. Ja, ja dat had ik kunnen doen. Maar uh, ik dacht, ik laten mensen nu kennis maken. En dan kunnen we misschien volgende week nog een keertje doen. En dan nog een keer, nog een keer. En uiteindelijk valt hij wel. Het is echt een topplaat. Lost my heart and lost my soul Now it's time that you own know Lost my mind and lost my goal Not giving it. Even opzoeken op YouTube en dan uh, nog een keertje luisteren. Rudy Mansell. Uh, en... oh, ja, leuk. Plek, hè? Ja. Ja. No. Zeker. Ja, Goede plaat, not Lekker. giving in. Luke. Ja, we gaan het hebben over de politiek. En daarvoor gaan we nu semi-live naar de persconferentie van Mark Rutte. himself. zelf. Markie, Je ziet er goed uit, man. Dank. Ja, nee, jij bedankt, Mark. <laughs> Wat een weekje, een <laughs> beetje omhandelen, een beetje beloftes verbreken. Poh. Ik hou staande.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 Zo is dat van de uitspraken die Mark overeind kan houden, kan hij ze allemaal overeind houden. Maar toch, die lening aan de Grieken die wordt wel wat versoepeld en daardoor heeft Mark nu een imago-probleem. Ja, het is natuurlijk al de derde belofte die hij breekt. Hè? Eerst was het de hypotheekrente -aftrek. dat was een topprioriteit voor hem. Dat heeft hij al vrij snel laten varen bij de onderhandelingen. Er zouden belastingverlagingen komen, maar dat werden belastingverhogingen. En nu dus weer het geld naar Griekenland. Ja, toch een belofte waarvan andere partijen zeggen... dat had je kunnen weten dat je die belofte niet kon doen. Dus Rutte heeft een geloofwaardigheidsprobleem. Nou, en dat is vervelend natuurlijk hè, voor een premier in crisistijd... met zo'n knisperend vers kabinet. Wat, wat, wat vind jij er nou, van, Mark? Ik zou willen wijzen, je voert in Nederland campagne. Dan, als partijman vertel je wat jouw partij wil. En zolang jouw partij niet de absolute meerderheid heeft... moet je in Nederland compromissen sluiten. En ik meen dat betrokkenen, als geen ander weet... Wat dat betekent. Ah oh ja, en, en wat betekent het dan? Mm -hmm. Weet je, je het niet of hebben of zo? Ja, het zal moeten, want u vraagt iedere week naar. Ja, ja, ja ik, vind, ik vind het een beetje cranky de laatste tijd, maar ik een beetje minder gezellig lachen en zo. Het oh, oh. mm -hmm. ja. gaat, gaat, <laughs> gaat wel goed. Vind je het toch wel leuk om premier te zijn? Niet altijd. Oh. Is Zullen we anders een keer een biertje gaan drinken samen? Met elkaar. Ja, ja met, dus doe niet zo kritisch, lonely boy. Ik bedoel, het is niet dat heel politiek Den Haag met je, met je wegloopt. Excuus. Ja. Biertje doen we ma maandag in de kroeg? Ja, goed. Ja? Ah, leuk. Beloofd, hè? maandag doen wij een biertje in de kroeg? Ja. Oké, okay. maar Mark, weet je zeker dat je die beloofde kan houden? Nee. Okay. Oh. Nou, hé hey Mark, tot later hè. Oké, okay, goed weekend. Joep. Nou, Nou, no, Ja, hmm? no, yeah, behoorlijk. Um, ja, het is de derde fout, hè? Uh, je hoorde het net al um, gezegd worden... die Rutte in korte tijd moet toegeven. Um, Erik, jij hebt hem echt wel een beetje met verbazing naar Rutte zitten luisteren en kijken hè, deze week. Ja, nou ja, ik, ik heb wel het gevoel dat, dat de houdbaarheid van, van Rutte wel een beetje aan een het overgaan is. Ik heb het gevoel dat mensen zich daaraan gaan ergeren nu. Hey, de verkiezingsbeloften steeds breken... Uh, uh, uh, zo ontiegelijk opportunistisch zijn in het kiezen van, van, van, van, van, van, van, van politieke partners. Ik bedoel, het is toch heel maf dat Rutte... Weet je wel, dezelfde Rutte die twee jaar geleden... had hij nog over rechts Nederland kan de vingers aflikken... en nu ineens staat hij daar, heeft hij het over eerlijk delen... en de staat moet mensen beschermen. Allemaal van die, van die PvdA-priet praat, weet je wel. Maar dat, dat weet niemand toch... over vier jaar meer, hoor. Wat, dat dus weet, weet iemand over via? meer. Nee, maar, nou ja, goed, ja, tuurlijk, daar ben ik ook dat wel een beetje eens. Maar ik heb wel het gevoel dat je nu een punt bereikt... dat mensen het irritant beginnen te vinden. En dat is voor Rutte wel voor het eerst. Maar is het, je kan ook zeggen, ja, uh, hij zei het net heel mooi zelf in dat stukje... van, uh, um, uh, ik, ik heb gedaan wat de partij wilde in de campagne. Um, uh, ik heb verteld wat wij als partij willen. Willen, let op willen. Ja, dat dan af en, daarna, af en toe eens een keertje iets wat je wil sneuvelt. Ik bedoel... Je moet toch ook een beetje, als Nederlander, je weet toch hoe het werkt... dat sommige beloftes gewoon ja, worden aangekomen? als je, gekomen, je, als ja. je zo, zo hard inzet tijdens die campagne... en tijdens het RTL-debat ging het echt over geld aan die Grieken. Weet je wel. Dat was echt een punt toen. Nee, nee, nee, nee, nee. En een maand later gaat er toch weer geld naar, uh, naar die knoflooklanden... Hè, om, uh, om een greep maar weer eens uh, te citeren. Ja, daar, daar, daar, ben je toch eigenlijk gewoon, daar ben je toch gewoon nep eigenlijk? Lise, die kijkt een beetje bedenkelijk. Oh nee, hij heeft helemaal gelijk. Ik bedoel, dat de PvdA niet nu met dezelfde zaken wordt geconfronteerd... is inderdaad omdat ze niet zulke chocoladeletten in de krant... om dat woord maar weer eens te gebruiken, hebben gezet... en niet hebben gezegd duizend euro terug naar de Nederlander... geen cent meer naar Griekenland en de hypotheekrecht aftrek staat als een huis. Ja, dat waren, dat waren wel meer dan, dan puntjes uit een verkiezingsprogramma opzommen. Dat, Soms dat heeft het gewoon blochtus. veel slimmer gespeeld, eigenlijk. Ja, dat kan je wel zeggen. Althans, oh, dat is nu de tussenstand. Maar ja, ja. Nou, ik denk soms... niet, volgens mij, want hij heeft de verkiezingen het? niet gewonnen, volgens mij. Dus voor mij is het juist Het is heel treurig dat ons systeem zo werkt... dat je dus allemaal loze beloftes kan doen en dat je dan dus de verkiezingen wint. Nee, ja. maar Samson heeft het niet verloren omdat hij, uh, zijn verhaal was fantastisch... en hij moest komen van heel, heel erg ver... waar de VVD al met 30 ja, nog wat steeds ja, de campagne maar... ging begonnen zijn met 20, hè? Ja, ja, je, je, je, hoeft, je hoeft dus blijkbaar niet gewoon... Te doen die ik ben doen. er wel die eens, wel. Ik vind het echt een failliet e e van het Nederlandse systeem. Ja, je hoor, ja. echt een beetje nou, was, ik, Je ziet al dat, dat het vertrouwen terugloopt. Je ziet dat het uh, de, de, de, de, hoeveel mensen die stemmen zitten uh, nou, rond de 70 procent. En bij de jongeren is het echt. Onder de, onder de 60%. Dat komt omdat mensen gewoon die politici niet meer vertrouwen. Nee, en dan maar... ga je met drie beloftes uh, de verkiezingen in. en die gooi je allemaal overboord. Ja, maar ze worden daar ook het op afgerekend. Dat zie je bij de PVV. Die had op een gegeven moment ook een aantal beloftes gebroken. Die had, uh, is uit het kasthuis inderdaad weggelopen. En uh, die had allemaal intern grommen. En die wordt er vervolgens ook op afgerekend. Dus jij ja, denkt, dus... Lise, dat gaat nu met Rutte, met de VVD ook gebeuren? Nee, als er nu verkiezingen zouden zijn. Maar inderdaad, mensen hebben ook een kort geheugen. en we moeten oh. over vier jaar maar weer verder zien. Maar hij moet het inderdaad goed gaan maken. want nu staat het er niet goed voor. Maar als je ja, kijkt, het is wel uh... ontluisterd, omdat. Uh... Ja. om dat ook maar weer eens de kast te halen. Hè. <laughs> ja, want er zijn inderdaad een hele handvol beloften. We zouden ook allemaal een rug krijgen van Rutte. Nou, dat, die is ook alweer gehalveerd, weet je wel. Het is, echt, het is eigenlijk wel maf dat je... Met, je staat gewoon eigenlijk keihard te liegen en dan win je de verkiezingen ja. mee... en vervolgens blijkt dat je hebt staan liegen. Ja, nou, dus je je het... ziet dus ook wel dat het een effect heeft volgens mij... dus op het aantal mensen wat gaat stemmen, in ieder geval in het vertrouwen. Volgens mij moet je daar toch wel wat aan doen. En Maurice de Hond met zijn populariteitspol. Uh, Rutte staat op de elfde plaats. Uh, als je naar alle kabinetsleider kijkt, alle, uh, kijkt, alleen Blok en Ploemen staan nog achter. Nou, dan, uh, dat zegt wel. Arme ploemen, ja, maar Bloemen, die heeft helemaal nog niks gedaan. Onbekendheid, denk ik ook. Ja. Uh, goed, dat is, dat, is het, dat is het beeld dat heerst. Hè, of heerst, volgens mij uh, is dat echt niet alleen de media die daarover hebben. Maar dat zien we natuurlijk ook uh, aan, aan de reacties van de achterban. Ja. Uh, jij was bijvoorbeeld op het VVD-congres, Liese. Is dit ook wat je hoort daarvan? Hij heeft ons genaaid eigenlijk? Nou kijk, het VVD-congres is altijd heel erg gezellig. Er wordt wat geborreld, wordt wat kaas gegeten. En uh, oude jongens krentenbrood is daar, zeg maar, de sfeer. De een van eigenlijk de leukste congressen omheen te staan. Ik de bedoel, de, bij CDA en GroenLinks was het een stuk zuurder de afgelopen jaren. Maar um, dit keer was het toch inderdaad voor het eerst dat je zag van... nou, die, uh, die VVD'ers die dan een heel programma-deel lang klachten eigenlijk uh, poneren en daar antwoorden op vullen. En uiteindelijk werd het nog steeds afgesloten met borrel en kaas... Maar het was wel de, er net was, Er was een, een verschil ja. dan. Ja, ja. De, de mensen waren kritischer. Absoluut, absoluut. Er stonden meer dan twee mensen achter de microfoon. Want dat die, ja, ja, ja, het ging echt de hele tijd door. En natuurlijk had je dat JVD-dingetje ja, of nou wel, wel of plunder. geen spreektijd. Ja. Maar ja, wat, wat leuk is, vorig jaar, als er dan een VVD-congres was geweest... en dan had het gespeeld, was er niks aan de hand geweest. Was het zo van de nou, hele partij af. En nu was het gewoon een hot item of de jongere VVD. Ik bedoel, wat stelde het nou helemaal voor? Een of andere jonge klanten van een de partij? dat werd toch ook enorm opgeklopt. Ja, maar dat was gewoon heel stom. Dat je het denkt, die weg kwijt nu. Ja. En, en wat ik wel eens gehoord heb in Den Haag. is dat het heel lang zo geweest bij die VVD. de laatste paar jaar. Want die zijn gewoon in één keer een hele gekke. populistische partij geworden. die ook nog eens een keer gek genoeg de grootste in Nederland is geworden. Het was altijd opstelten. die uh, tackelden iedereen die kritisch was daar. Die werden meteen allemaal kalt gesteld. Maar ze hebben natuurlijk twee jaar met de PVV geregeerd. en de meeste VVD'ers vinden de PVV ook een partij gevuld met allemaal gekken. Hey, maar niemand durfde dat te zeggen. De één of twee mensen, wijsglas of zo, weet je wel. En verder werd iedereen die kritiek had. die werd meteen, werd meteen neergehaald door opstelten, met name. En ik denk dat je nu misschien ook. In in ieder geval op regionaal niveau krijg je alweer mensen... die iets kritischer durven te zijn over die... Ja, over wat die ik is dit, is dit, denk je dat dit echt een, een verandering is? is? De VVD was een al een heel gesloten bolwerk. Ja, maar heel ik mag, ik mag dat... hopen dat er wat discussie ook ja, in de partij komt. Is het, want iedereen zegt: joh, straks zijn er we weer de verkiezingen... zijn nou, we, alweer mij we wat discussie Is dit een echte, een echte verandering? Ja, ja, oké, okay, maar dat was, dat was met name <laughs> over die zorgpremie natuurlijk. Ja, ja, een Niet echt binnen de partij. Ik vond wat ik van mensen begreep die er waren geweest... was het toch nog wel weer een beetje klapvee. Kijk, als ik op... Op dat forum van de VVD of onder alle nieuwsberichten die zij posten... dan gaat het helemaal los... Maar toch binnen dat klikje echt van de VVD is het toch nog weer wat mij betreft. Ze veel... zijn gewoon blij met macht, zo simpel is het. Nou, ja, precies. Maar de, de Samson die, naar, naar, naar, die legde het uit en die ging naar, naar zijn achterban toe van wat vinden jullie ja. ervan. Dat blijft wel heel erg gesloten. Je wel, maar je ja, ziet wel dat die regionale de VVD's is die worden ja, ja, kritisch nu en die jongeren worden ook kritisch. Hè. En dat is, die zijn ook kritisch in ze de afgelopen twee jaar zijn dat geweest kon. allemaal. Je kan wel zeggen, dat, dat hoorden we net Dominique van Heijden ook zeggen, Rutte is beschadigd. En het is anders dan, andere, dan de tijd hiervoor. Er ja. komen langzaam krassen in, dat, in, dat, in die, in die teflonlaag. Is dat, is dat langzamerhand? Hoe schat je dat in, Lize? Ja, Als parlementaire journalist... is dit heel stiekem aan het begin van het einde van Rutte? Nou, nee, het begin van het einde kan je niet zeggen. Sowieso kan je nooit voorspellingen doen in de politiek. Uh, maar uh, als, als dit kabinet vier jaar blijft zitten... heeft hij inderdaad nog vier jaar om het goed te maken. Wat ik opmerkelijk vond van de, of van de week, dinsdag inderdaad... dat hij zei van ja, die belofte heb ik een deel van gebroken... Nou, hij had het niet zo hoeven zeggen. Hij had gewoon kunnen zeggen van ja, we hebben nu nieuwe winsten gemaakt... Op die, uh, uh, op die leningen die we eigenlijk niet zouden maken. Dus eigenlijk is dat helemaal niet een deel van de belofte. Is dat gewoon een onderdeel. Maar dat hij inderdaad dit toegaf wil zeggen dat hij meteen de boel Blanco heeft gemaakt en de, de, die lei heeft gewist... voor al die beloftes over Griekenland die inderdaad nog worden gebroken. Namelijk dat er uiteindelijk wel een nieuw programma komt. En eh, wat hij ook meteen toegaf, ja, ik kan niks garanderen. Dus hij heeft in één keer gedacht... nou, dan weeg ik de hele lei Griekenland-belofte maar meteen schoon... en dan hebben we Krijg dat maar daar gehad. Krijg ja, ja, ik daar geen Ik denk ook nog wel dat hij, als hij het goed doet inderdaad... Ik, ik moet, persoonlijk ben ik best wel blij met het regeerakkoord. Dus ik denk, als hij dat een beetje goed... en er komt weer iets wat economische winst. Er ja, en ja, een wonenmarkt... paar nee, ja, die ja, goed nee, maar, uitkomen. Jij ja, ja, kunt wel blij zijn met het regeerakkoord. Maar het feit is gewoon dat ze zijn een maand geleden gepresenteerd... en er was een jonge frisse ploeg, we hebben er allemaal vertrouwen in. Nou, ze hebben al twee, drie flinke deuken opgelopen. Ja, maar als je het dit en, en, en, vertrouwen van, en vertrouwen in de politiek is echt nul. En er wordt alleen maar op geschoten de komende tijd. Ik denk dat is het heel moeilijk is. Vandaag natuurlijk nog uh, over geschoten gesproken in de Telegraaf. Hè. Wilders, uh, die uh, zegt... Dan vraag ik me af... Of dat alleen maar uh, retoriek is van de oppositie, of heeft hij wel een punt? Premier Rutte schaadt de politiek door zijn optreden. Ja, maar kom op. Ja. <laughs> dat is inderdaad het stukje dat... spot -ketel. <laughs> Wat, ja, en ketel. Uh, hij heeft daarover inderdaad vandaag gezegd van... Uh, ja, hoor wie het komt, of van wie het komt, of zoiets heeft uh, Rutte ook daarover gezegd. En dat is natuurlijk... Man, dat lijkt wel Wil de ironie van daar van. niet is. Ja. Ja. Ja, Wat je zegt bij jezelf. Ja. Maar, maar Wilders heeft, heeft wel een beetje gelijk natuurlijk in dit geval, hè? Toch vind ik, vind ik eigenlijk wel. Wij hebben nu wel een punt, ja, maar, maar wilde is een beetje gedegen dat we dat een figuur aan de zijkant. Die vinden we vinden wel weer wel lach om Wilde dus ook weer eens even te horen. Is het niet over als je het allemaal beschouwt wat jij zegt, hier, de, de, de verkiezingen zijn pas over vier jaar, waar hoogstwaarschijnlijk. Nou ja, dat weten we niet, maar over een tijdje. Leuk om allemaal krantenkolommen mee te vullen, maar het maakt helemaal geen barsten uit, want ze zitten er gewoon. Ja, ik hoop dat het niet zo is. Ik hoop dat het toch. Ik hoop. Ook wel een beetje op een verandering van het politieke systeem. Dat je dus gewoon eerlijker bent over de standpunten die je niet kan houden. Dus ik hoop dat er toch wel een beetje van een geheugen ontstaat. van deze drie beloftes. Dat er iets eerlijker uh, strijd. Maar goed, ik heb er een hard hoofd in, moet ik eerlijk zeggen. Maar het, zo, zou ook, het zou toch lopen? Het zou toch ook wel. Rutte is nu toch heel erg kwetsbaar geworden. als ja, hij over vier jaar weer mee gaat doen. dan, dan, dan kan de, de rest kan echt vuren. Totdat ze. Nee, nee, nee. <s 18> <Naar> dan... <toufalro> ik bedoel, <Developer, s25> wil dus dat. That... Ik bedoel inderdaad. Hij is afgerekend. Maar nu is hij weer flink aan het stijgen in de peilingen. door een paar gunstige ontwikkelingen. En het, het is allemaal zo maar die, weer. Maar de verkiezingen in Nederland die worden echt beslist gewoon in een maand tijd. En wat er dan gebeurt in de weektijd. Week ja. Samson, iedereen dacht van wat, wat een kneus. En precies. ineens je, dacht iedereen wat een precies, geweldig dat kerel ging, is. Het. Kortom, er is voor Rutte helemaal niks aan de hand. Nee, nee, op lange termijn niet. Maar hij wilde gewoon een paar deuken gehad natuurlijk nu. Parlementair verslaggever Max van Weesel en natuurlijk ook van Radio 1. Die schrijft deze week in Vrij Nederland uh, dat hij eigenlijk wel heel erg vertrouwen in Rutte heeft. Die zegt van uh, nooit eerder kende Nederland een premier die de politieke schade die, die aanricht zo snel kan repareren. Kijk maar naar hm. Rutte 1. Ja, maar dat schrijft Max van Weesel deze week. Vorige week schreef hij dat hij nog nooit een politicus had gezien die zo snel van kon veranderen. Weet je wel? Dat ja, is een beetje hetzelfde natuurlijk. Ja, maar dat bedoelde Max van Wezel toen hij hier was. Ja, nee, uh, er stonden hele cynische tekeningen bij van kamelejonnetjes. Ja, dus, uh... Goed, voorlopig is Rutte uit de brand, denken jullie. Tenminste. Ik, ik denk dat het wacht is op de volgende veenbrand. Ja, maar goed, ja. ja, goed. Hij zit er nog, heel leuk, je grote vriend. Ja, ja, zeker. Hij oh, je een beetje me. cranky geworden. De ja, een dat beetje doen. is hij. En we gaan verder, namelijk met het nieuws van half tien. Nou, net wel denkt, ja, doe maar. Gezellig. Radio 1. Het NOS-journaal. Inderdaad.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 En in de haven van Curaçao hebben gewapende mannen... een vissersboot met goud overvallen. Ze namen 70 goudstaven mee met een geschatte waarde van 9 miljoen euro. Van de daders ontbreekt elk spoor. Het gaat waarschijnlijk om goudsmokkel uit Guyana. Legale transporten gaan meestal met zwaar bewaakte vliegtuigen... en niet met roestige vissersbootjes. Nou, dat was het nieuws. En dat doe ik vanavond met Jakke als Erik Dijkstra, parlementair verslaggever Liesje Witteman van nu.nl en wetenschapsjournalist Hiddema Boersma. Wil je meekijken? En met Luc natuurlijk. Ja. Pot voor de ring. Luc. Hallo. Wil je meekijken? Radio1.nl en dan klik je op de webcam en uh, meer uh, leuke dingetjes van ons facebookcom Today In meer voetbal, dan uh, ga je naar Ragnar. Hier bij Pekselen VVV Venlo. Het ligt heel even stil en een bijzonder moment. Een dik kwartier voor tijd in Zwolle bij die gelijke stand zonder goals 0-0. Want bij Pek is Arne Slot beoogd vormgever dit seizoen binnen de lijnen gekomen. Hij heeft zeven maanden niet meer kunnen spelen vanwege problemen met de heup en de knie. En Hij maakt zijn randrace, speelt al in de tweede, komt erbij voor Drost op het middenveld. Benson erbij op de vleugel voor Reniers. Otsu gekomen voor VVV en we zijn ook weer aan het spelen. Het grote wisselen is dus begonnen in Zwolle, dat een paar behoorlijke kansen heeft gekregen. Nu ook de diepte zoekt. Daar zit Job tussen, achterin bij VVV, op de rand van zijn eigen strafschopgebied. Maar een paar uh, spannende momenten zijn er voorbij gekomen. Een uh, minuut of tien geleden alweer. Het momentum lijkt een klein beetje voorbij wat dat betreft voor Peck Zwolle. Met name een moment uh, nee, waarbij ja. Aflits een kans kreeg was dreigend De nee, ja, voorzet vanaf de linkerkant van Asjedede de linksback. En bij de verre paal. Het was het maanpa die de bal pakte. De venloze doelman liet hem los. Afdits kreeg hem zo op zijn hoofd. Maar die bal ging ja, wat ongelukkig naast. voor een dikke kans voor de gewisselde Drost. Een open kans eigenlijk naar een voorzet vanaf de rechterkant. En zo verdient eigenlijk Peck wel een 1-0 tegen VVV. Dat een vrije trap neemt halverwege de Zwolle helft. Achter de bal staat tuurlijk de middenvelder. En daar wordt achterin weggehaald door Aafjes. Die zojuist daar een idiote tackle van achteren op Linse rood had moeten krijgen. Maar hij kreeg niets. 0-0 hier. BNN Today. Zet een punt achter de week. En dan wil je meepraten op Twitter natuurlijk. Hashtag BNN Today. Luc. Yes. Nog één dag. En dan is het december. En dan uh, gaat iedereen wel lijstjes maken hè, met uh, de lievelingsliedjes. Wat vind je de mooiste plaat van het jaar? Ik doe even een nee, klein rondje. Jij, jij doet dat. Ja, Luc. ik doe dat. Nou, <laughs> ik het met met mij uh, duizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen. Okay. Uh, hidden. Uh, favoriete, ja. plaat, uh, favoriete plaat graag? Favoriete plaat? Al Jay. Altje. Oh, Alt Alt Alt Oké. Okay. Ja. Okay. Erik? Uh, Trauma-helikopter. Die ken ik helemaal niet. Chronische Punkrock. Dat is een <laughs> fantastische band. Chronische Punkrock. Ja, echt een supercoole band. Oké, okay, prima. Lies. Nou, mijn zomerhit was Major Laser Get Free. Oké. Okay. Jeetje, mag ik even iets commercieels ja, tegen? Ja, uh, Candy van Robbie Williams. Candy van Robbie Williams. Nou, ik heb er ook en ik mag hem nog draaien. Dat is mooi dat ik hier zit. Uh, <laughs> ja, ja, ik heb deze. Dat is, uh, ja, dat is echt, echt een fantastische plaat. In februari kwam die uit. Dat was van de Alabama Shakes. Daarvoor had ik er nog nooit van gehoord. Maar toen kwam dit liedje Hold On. Echt een topplaat. bij mijn shakes. En hold on. Op twee bij mij staat alles van de Black Keys wat ze dit jaar hebben uitgebracht. En op drie I won't give up van Jason Mraz. Voor mijn gevoelige kant. Dit ook namelijk. Ja, zeker Sorry even. dat ik zo hard lachte De jongenskruigel die geeft zoals elke vrijdag weer zijn laatste rondje in het café weg. En dit keer praat hij in Den Haag met drie meisjes over de jongen die vorig weekend door een agent op het station Hollandspoor werd doodgeschoten. Ik schrok van het nieuwe zelf, want hij is uh, in de nek geschoten, heb ik begrepen, door een politieagent. Maar voor zover ik weet, hoor dat sowieso niet. En al helemaal niet als het gebaseerd uh, is op vermoeden, want ze hebben niks bij hem gezien. Hij greep naar zijn middel en dat was het. Ik heb wel gehoord dat, het, dat hij een beetje een criminele achtergrond had. Maar ja goed, niet iedereen is even braaf en ja, hij verdient het gewoon niet. Ja, die jongen is wel gewoon vermoord eigenlijk door een politieagent. Er zijn zat andere lichaamsdelen waar de politieagent op had kunnen richten. En ja, waarom per se zijn nek. En ik heb ook gehoord dat er meerdere schoten zijn gelost. Ik weet niet of dat klopt, maar... Er is echt veel te snel gehandeld. Jullie komen uit de buurt hier ja. ook. Is dat als een bom ingeslagen ook? Ja, er was al vorig jaar, er is precies iemand met dezelfde... Wij zijn hier omgekomen, ook uh, door een uh, schot van de politie. Ja, diegene had dan wel toevallig, uh, die was dan wel eigenlijk schuldig, maar het gevoel en uh, het geloof in de politie dat, dat zakt gewoon langzamerhand af. Ik heb ook zoiets van ja, wat stellen die nou voor? Gebeuren hier meer dingen? Waardoor de politie misschien ja, ja. zo reageert. Je treedt de politie ja. sowieso wel uh, ja. vaker op dan uh, in andere buurten. Hij uh, ja. heeft het er ook mee te maken dat uh, de mensen die hier wonen. dat die ze ook anders gaan gedragen. waardoor de politie zich op deze manier gedraagt? Als je zo in, in, in, in het bulk komt. Dan, dan, heb je, dan creëer je sowieso al een beeld van. er is iets niet goed. En dan ja. ga je als burger gewoon op reageren. Ik, doel, ik denk dat er talloze vrienden van hem zijn. die zoiets hebben van hij verdient dit gewoon niet. En ja, die gaan zich dan. Ja, anders opstellen tegen de politie, ja, die hebben een beetje een afkeer tegen de politie. Ik kan me ook wel soms voorstellen als agent, dat je ook wel eens angstig bent op een gegeven moment. Als je bepaalde personen in de samenleving ziet uh, lopen. Sorry, maar als ik, als ja, maar ik door de politie doen. op mijn arm geschoten word, geloof mij, ik, dan stop jij al. Ik probeer de politie niet te verdedigen nogmaals, maar het zou best kunnen dat hij ja, uit die transe dan toch nee. in zijn nek heeft geschoten. Ja, je dat je weet je niet. Was er was ook een stille tocht. Dan wordt er wordt ook geroepen, ja, stille tocht voor een crimineel. Dat gaat wel heel erg ver. Het gaat ook om ouders en uh, familie en vrienden die, zijn, die hun dierbaar die zijn verloren. Daar moet je ook even bij stilstaan. Ik denk dat er ook aanstaande zaterdag een uh, soort protest is tegen die agent. Eerst wilden ze dat op het buik houden. Maar dat gaat nu plaatsvinden in het uh, wijkpark. Dat, uh, dat, is, uh, dat zit in de Transpaalwijk. Uh, ja, er zijn flyers gemaakt en er is een bericht op Facebook uh, verspreid. Ik geloof dat de opkomst heel groot wordt, want iedereen die heeft hier ongeveer dezelfde mening over. Dat die, uh, dat die uh, agent gewoon echt moet boeten voor wat hij heeft gedaan. Zou het dan uit de hand kunnen lopen, hoor? Uh, ja, de politie optreedt wel. wel. Ja, politie, omdat, ja. Ja. Er zullen sowieso wel een paar middelvingers en weten wat allerlei dingen gaan opsteken ja, naar de politie toe. Maar ik denk er ook en een de, beetje van die uh, rellen gaan plaatsvinden. Ik ja. bedoel, uh, politie is nou niet meer echt geliefd bij die... Uh, <laughs> het gaat echt om een gebeurtenis waarvan de mensen vinden dat, dat de politieagent in kwestie gewoon gestraft moet worden. Gaan jullie daar ook weer toe? Uh, ik zelf niet. Dat, uh, heb ik kog gewoon mijn bek. <laughs> ik, vind het, ik vind het best wel erg wat er dus is gebeurd. Maar ja, goed, ik ben geen nabestaande. Of... Ik, ik denk dat het toch geen nut heeft. Geloof mij, zoveel protesten zijn er gehouden. En uh, het heeft gewoon geen nut. politieagent die geschoten heeft, die wordt ook bedreigd. Wat vinden jullie daarvan? Best wel zielig, maar ja, ik kan het enigszins begrijpen. Als ik de vader of uh, moeder was... Uh, ja, ik denk dat het een ik... reactie uit de woede is. Dat is toch wel erg? Het is iets wat recent heeft plaatsgevonden. Ik bedoel, uh, we kunnen niet uh, onze, onze handen voor de ogen houden en zeggen van... Uh, ah, kan gebeuren. Het zit hartstikke diep bij sommige mensen. Je kan het me hartstikke goed voorstellen hoor, dat die agenda wordt bedreigd. Ook met de dood en... Uh... Het is natuurlijk een hele trieste gebeurtenis. Uh, ik... Maar uh, laten we proosten in ieder geval op... Uh... Op vrijdagavond ga je nog wat leuks doen. Ik heb nog verjaardag van een vriendin, dus uh, dat het feesten. Nee, we gaan wel ochtend werken, dus uh, vrijdagavond ja. is gewoon een beetje een rustdag. Het houdt de gemoederen hier in ieder geval nog wel even bezig. Ja, dat zeker, ja. ja. ja drie meisjes dus over de jongen die vorige week... door een agent op station Hollandspoor werd doodgeschoten in jorden. Een reportage van Joris Kreugel. Hidde, um, jij zei net van ja, um, het is wel een beetje raar... hoe het OM te werk gaat nu bij dit onderzoek. Ja... Wat je natuurlijk nu krijgt, OM die gaat een rapport maken over wat er gebeurd is. En dat rapport wordt wel, natuurlijk, dat wordt wel vrijgegeven, maar niet bijvoorbeeld de beelden van. Er zijn beelden, zijn hele goede beelden schijnt van wat er gebeurd is. En die komen niet vrij. Dus als nu het OM concludeert dat die agent niks te verwijten valt, daar overtuig je niemand mee. Ik bedoel, Deze mensen die klinkt zo wantrouwen tegen uh, politie en justitie uit. Dus het zou best wel eens een goed idee kunnen zijn om die beelden dus vrij te geven, om gewoon, die, nou ja, gewoon openheid daarin te geven... om die mensen echt overtuigd dat er als er niks aan de hand was. Dat weten we natuurlijk nog niet. Ja, ja, nou ja, ja, goed, ook als er wel wat aan de hand is misschien. Ja, beide kanten op inderdaad. Ja. Maar het, het, ik denk dat het wantrouwen wordt natuurlijk het grootste... als er een rapport ja. uitkomt dat, dat zegt dat er niks aan de hand was. Wat, wat trouwens wel een misverstand is, dat het zeggen mensen nu ook weer... van ja, waarom schiet de politie niet in een, in een been of in een knie? Kijk, in zo'n stresssituatie wordt er gewoon geschoten op het grootste trefflak. En het is heel pijnlijk dat die jongen in de hals is geraakt. Maar mensen hebben niet de tijd om dan eens even rustig met een pistool op de knie te schieten. Nee, dat is niet waar. Dan vind ik het wel. Nee, maar dat zijn hele normale richtlijnen. Je kunt niet in een stresssituatie iemand in de knie schieten. Wel als ze al honderd keer op die Ze mikken op een middenrif ik verzin het niet, dat zijn politierichtlijnen. Oh, en het is ja. in een stresssituatie wanneer de politie... er komt er eigenlijk op neer, het is jij of ik... en dan is de politie getraind om te schieten... en daarmee degene die iets aan het doen is uit te schakelen. En dan ga je niet nog eens even rustig mikken over de knie. Maar de, de, de richtlijn is ik denk, ik neem ik aan wel schieten om niet te, te doden meteen. Schieten om uit te schakelen waar iemand op dat moment mee bezig is. En als een agent dat bedreigend vindt... dan moet hij dus worden uitgeschakeld en niet... Misschien raak ik uh, een, een knie. Zo werkt dat gewoon niet. Want dat is je ook niet eens uitgeschakeld, dan kan hij dat nog schieten natuurlijk. Ja, ja daarom. Precies. En dan krijgt hij nou, een te kogel in ja. zijn kop. Ik ja, denk dat hij dan dat het... wel een beetje gedesoriënteerd is. Nee, dat, dat is toch wel een richtlijn nee, daarmee. Op... Nee, maar dat is echt een misverstand. <laughs> dat, is geen, dat is geen politierichtlijn om in de knie te schieten. Een waarschuwingsschot bestaat gewoon niet. Dat je Lucu Luc lu kan dat of zo, weet je wel. Maar... maar dat is nu wel meerdere keer geschoten, toch? Ik weet niet hoe dat of niet. Ja, ja nee, dat, dat vind... weet ik ook niet precies maar, hoe dat zit Dat wordt gezegd. Ja. Ja. Goed, dan nou, morgen in ieder geval, het onderzoek loopt nog. En morgen wordt er in het Laakkwartier een demonstratie gehouden tegen politiegeweld. Ragnar Niemeyer zit bij die bizar spannende wedstrijd Peksewolle VVV. -fendo. Zo is dat. Een minuutje of vier nog. En uh, ja die, al die uh, wissels waar ik het er straks over had, die hebben de boel geen goed gedaan. Het is nog altijd 0-0. Wel één moment nog gezien zojuist van VVV. Wildschut mocht het in de basis laten zien, maar... Kwam vanaf de linkerkant en schoot de bal toch wel heel ruim voorlangs. Als hij zich nou in het ja, gevlei had willen werken bij zijn trainer. Bij Ton of dat hij hem erin moeten schieten. Of toch in ieder geval op de goal van Diederik Boer. Aan de andere kant, ja, als dit 0-0 blijft. Dan is dat voor beide ploegen toch ook weer een punt. en uh, Het is sprokkelen voor Zwolle, het is sprokkelen voor VVV. Dus uh, wat dat betreft uh, valt het misschien ook nog wel mee met de schade. Maar Pek wil dit soort wedstrijden graag winnen. Speelt de bal nog een keer naar Afdiets, Neemt hem aan op de borst. de meter of 25 van het doel. Daar is uh, slot. Hij zou toch voor de opening en de basis moeten zorgen. Maar als je er zeven maanden uit bent geweest, wat kun je dan bij je eerste optreden? Benson zegt dat er hens gemaakt wordt als die voor Zwolle. De bal vanaf de rechterkant wil voorzetten. Nijhuis wil er niet aan. Zag wel wat dingen door de vingers over het hoofd vanavond. Het is maar hoe je het bekijkt. En Zwolle nu in de verdediging met Lachman. De bal gaat weer naar voren bij Zwolle. Nou, als er een ploeg is die scoort dan denk ik dat dat Zwolle is. Maar of dat nog gaat gebeuren in de komende dikke drie minuten. Ik vraag het maar af. Nog altijd geen goals hier. Het publiek dat houdt zich wel ja, zeer netjes goed. en dat is enthousiast. Tot slot, de laatste punten van de week. Nou, we beginnen met de halalwoningen. Woningcoöperatie Eigen Haard heeft in een woningcomplex in Amsterdam-West... ...188 appartementen aangepast aan wensen van islamitische huurders. En minister Plasterk die ziet dat bezwaar niet zo. Ja, ik heb even naar gekeken. Ik heb, ik heb het, dat berichtje bij me. En dan kun je het zien. Wat staat er staat inderdaad halalwoningen. Maar wat het uiteindelijk is, is een kastje bij de deur voor je schoenen. Een kraantje om je voeten te wassen. En een grote woonkeuken. Waardoor, een grote woonkeuken. En wat ook heel belangrijk is... Waardoor de vrouwen kunnen is. zitten. Ja, en een gang in het midden zodat mannen en vrouwen makkelijker gescheiden kunnen worden van elkaar. Dus dat je elkaar niet toevallig ja. tegenkomt in de gang, als ja, je dat niet wil. Als je dat niet wil. Ja, ja het zijn toch relatief, wij hebben ook een hele grote woonkeuken. Ja, Ronald heeft dus <lacht> een, echt een enorme <lacht> woonkeuken. En dat is echt, ja, dat is echt heerlijk. Ik zou er zo voor tekenen, omdat ik vind ook zo'n die, die Hollandse smalle pijpenkeuken waar je alleen maar <lacht> naar ij kan bakken. <lacht> echt, verderry, dat moet je ook niet hebben. <lacht> Woonkeukens, heerlijk. <lacht> Goed, Erik, jij vindt het maar belachelijk dit. Ja, ik vind het echt een volkomen belachelijk verhaal. Ik heb me daar helemaal mee bezig gehouden. Ja, maar alles eraan vind ik, alles is belachelijk. In de eerste plaats is de term halalwoningen bedacht door het parool. Ja. En uh, die, die aanpassingen die allemaal genoemd worden in die woning, die woningen zijn gewoon verbouwd. En dat hok wat daar is gekomen, waar je dan omreine schoenen in kunt zetten... Dat is een hok dat oh, je gewoon is ontstaan. Kan je ook je stofzuiger in opbergen? Nee, maar dat hok is ontstaan omdat ze ruimte moesten creëren... voor een ventilatieschacht, al weet ik veel wat. En die afgesloten keuken die komt ook omdat heel veel kinderen in dat complex... ze hebben gezegd, we willen we graag apart huiswerk kunnen maken, weet je wel? In de ja, in, een, in een met, aparte keuken. met bewonersinspraak is het. Ja, met wat gebeurt, bewonersinspraak. Weet je we, allemaal mensen die wonen er al, die kwamen terug. Dat waren ja. allemaal moslim. Met inspraak, denk ik, goed plan. Maar het zijn niet plan allemaal moslimmaatregelen. Het is gewoon, er is een lange gang inderdaad daar. Ja, dat is in heel veel flits. Dat is niet bedoeld dat mannen en vrouwen elkaar kunnen ontmoeten. Maar jij bent bij die woningcorporatie geweest en die gingen weer een beetje alles ja, weer een beetje die, terugtrekken. Da, ja, daarom, daarom was het ook zo gek. We, weet je wel, die woningcorporatie, die deed net alsof, alsof, ze zich bijna schaamde... voor het feit dat ze ook een aantal moslim-eisen hadden ingebilligd. Wat is daar nou mis mee? Er wonen daar een paar honderd moslims. Nou die willen graag een kraantje om hun geslacht te wassen naar, naar het plassen. Ja, weet je, ik, heb, ik, gehoor, ik van een islamitische vrouw. Wat is daar mis mee? En dat kraantje kun je dus ook gebruiken. Ik zal het kost, even kost 25 euro. Kun je ook gebruiken om je gieten te vullen. Ja, en dan prima. die Daniel van der je die van de VVD, daar, ja, die had ja. over moslim en Ja, maar dan gaat het opeens gaat het ook over de onderdrukking van de vrouw. En uh, uh, weet je, ik vind, dat, ik vind dat heel pijnlijk eigenlijk, hè? Dat ja, Als het iets met hooglijks te maken vrienden. heeft, dan, dan worden we helemaal hysterisch ja, of zo. Is... En dan zie je ook die reacties op ja. Telegraaf.nl en zo, nou, Kortom, uh, we, hebben, we hebben er weer een fijn relletje van gemaakt, Lize. <laughs> uh, ja, ik, ik, uh, je ziet onmiddellijk dan inderdaad de versberichten van de PVV voorbij komen. Soms zit er heel leuk tussen, hoor, maar dan denk ik ook van nou, laat maar gaan. Laat maar gewoon eventjes gaan en, uh... Ik, ik hoop ook wel dat dit niet ook nog mondelinge vragen worden... in het vragenuurtje volgende week, of zo, dat we daar nog ons mee, mee bezig moeten houden. Heb je goed kans op? Ja. Wij houden er mee op. Er komt trouwens een, uh, inderdaad een debat over. Ja. Oh, hè? Leuk. GroenLinks heeft een nieuwe lijn, nieuwe plannen, nieuwe ideeën... en die werden deze week uitgerold door de fractievoorzitter. Meneer Van Ooyek, is GroenLinks nog wel links? Nou ja, die vraag, is ons, ja, die vraag leeft bij mensen, dat komt omdat... Uh, ja, wij bepaalde dingen voorstellen die men misschien in een bepaalde situatie niet onmiddellijk met links worden geassocieerd. Want wat is de links aan versoepeling van het ontslagrecht, verkorten van de WW-duur? Nou, dat kunnen we heel goed uitleggen. Alleen dat duurt gewoon heel erg lang. En daar hadden de kiezers even geen zin in in september. Van Ooy, ik vind nu dat GroenLinks beter moet gaan luisteren naar de kiezer. Ja, Van Ooyek. Uh, dit, is, dit is hem. Dit is de man die GroenLinks gaat redden, Liesem. Uh, nou, nee, maar uh, wat wel... Kijk, het is wel waar dat het heel lang zo was... dat de achterban van GroenLinks een stuk linkser was... dan de fractie van GroenLinks. Dat is eigenlijk dat je progressieve D66'ers. Ja. En uh, die zouden ook allemaal zo bij d gaan, als ze niet al bij GroenLinks hadden gezeten. Um, en ja, die achterban is inderdaad... als je daar op zo'n congresje dan rondloopt... dat zijn dat echt de geitenwolle sokken in sandalen. zie je daar ook rondlopen. Dus dat hij nu oproept uh, Dus er uh, zit een rampantie. Laten we eens een keertje gaan ja. luisteren naar de achterban... is op zich wel een goed idee. Nou ja, als ze willen voorbestaan lijkt me dat best wel handig, ja. ja. Ik zie Erik kijken weer, nou ja, ik, ik, ik schaam mij om het te zeggen, maar ik heb in het verleden best wel vaak GroenLinks uh, gestemd. En het is wel, het is onder Femke Hals, Maar eigenlijk al begonnen. Hè. Dat, ja, dat, dat, dat, en de dat zie je daar ook inderdaad. Ja. Ja. Nou, maar, ik wil gewoon een indische door de Amsterdam. Waarom schaamt Nou, omdat het een partij is die echt helemaal echt officieel de weg kwijt is. Dat je echt afvraagt, van, ja, waarom stoppen jullie er niet mee, joh. ik ja, nou, nou, De weg is wel niet. van de voormannen. Maar ik heb voor de g van toen al die, al die zeg zeg, de verkiezingsprogramma doorgewerkt. En die van GroenLinks, die start er echt met kopperschouders bovenuit en uitgewerkte plannen. Dat is allemaal echt... Het dat was een heel goed programma, maar dat heeft iedereen maar ook al dat dat geschreven. Ja. Daar maar gaat het toch helemaal niet om nou ja, heer, Maar dat de betekent wel Dat de, de partij nog niet helemaal weg kwijt is, alleen de mensen die ze dus vooraan hebben gezet, dat, dat, daar is wat misgegaan. Zag je die foto in, bij dat interview met Bram van Ooyek in de Volkskant? Ik heb hem niet gezien. Jezus, killing was ja, dat. Ja. Met een verfrommeld pak zat hij verfrommeld in een hoekje. <laughs> Kom op! Ja, de, de, de ideeën zijn dus wel goed, volgens mij. Tuurlijk, maar het begint dat je ook een beetje leuk presenteert, misschien. Die partij heet GroenLinks. En mensen die bezig zijn, die een hart hebben voor het milieu of voor duurzaamheid en dat soort dingen. Weet je, dat zit er bijna niet meer in, in die partij. Op een gegeven moment was het bijna een soort van, van D66-vleugeltje. Ja, nou, ja, dat is overgenomen door de Partij van de Dieren op Groen. Uh, ja, maar Wat kies je dan uh, ja. nog? Die hebben, vind ik, een duidelijker ja. programma. Ja. Maar dat komt dat het nog goed, Erik? Jij ja, als we voorheen vervent GroenLinks-stemmer? Nou ja, ik, ik, ik vrees van niet. Maar ja, goed, weet je, kijk, we zijn nu in Nederland, als ze een leuke lijsttrekker hebben. Dat is klaar voor die groei krijgt. Ik vind dat wel een leuke jongen hoor. Die is klaar. Die gaat het nog. Uh... Yeah. Ja. Verschoppen, Luc. Voorzitter van FNV Jong en CNV Jongeren hebben geen vertrouwen meer in de top van hun vakbonden. Zij pleiten voor drastische vernieuwingen en willen dat mensen zich aanmelden als nieuwe bestuurder. Nou, bij de FNV en CNV zijn ze echt. Dol en dol blij met die plannen. Dat er uh, nieuwe bestuurlijke uh, mensen moeten opstaan die de komende jaren, um, en zeker ook de komende decennium, de nieuwe vakbeweging gaan trekken. En in die zin uh, ben ik ook wel blij met dit initiatief. En dat hoeven we ook allemaal niet meer te weten. Jongere organisaties die zich zo springlevend inzetten. Die verdienen, wat mij betreft, in de grondhouding steun. Ja, in de grondhouding is er steun, maar verder moeten ze natuurlijk wel gewoon hun bek houden. Echt, stroom loopt het trouwens nog niet. Inmiddels zijn er nog geen 350 mensen die de nieuwe top, zoals het heet, steunen op de website. hoeveel mensen aan de top heb je nodig, Luc? Nou ja, dat weet ik ook niet precies. Maar ja, als je een nieuwsblokje nieuws nieuwsuur dan meer dan 350 handtekeningetjes moet je toch wel kunnen verzamelen, lijkt mij. Hele jij van die andere jongerenbeweging G500? Goed idee dit? Nou, ik vond het killing wat hij zegt. Dan denk je dat je een beetje rebelleert. En dan word je gelijk weer ingekapseld, inderdaad. Dan ben je gewoon niet rebels genoeg. Dan zit je er nog middenin. Dit, dit was echt een killing uitspraak. Ik vind het wel een goed idee. Die kleine lieve jongetjes. Killing. <lacht> Zo moet het niet Erik zit ook te lachen. Ja, is bij jullie ook een beetje gebeurd eigenlijk, hè? Nou, bij de ik denk G500. dat wij nog wel een stuk meer hebben bereikt in de programma's ja, dan, okay, dan wat maar, zij. Maar bij jullie had ook dat een aantal partijen zei... Hé, wat leuk, allemaal jonge, frisse mensen erbij. Ja. Terwijl dat ook niet echt de bedoeling was. Nee, zijn, nee maar we, we hebben gelukkig ook wel wat resistance gehad, inderdaad. En het werd ons wel heel vaak heel moeilijk gemaakt. En uiteindelijk denk ik dat we best wel wat bereikt hebben. Maar dit gaat allemaal ja, een, ja, een stukje verder. Het is toch ook wel misschien lovenswaardig dat ze het gewoon proberen. Ja, je kan wel denken, ja, ja, we... Nee, want ja, ze wat hadden het, het weten nooit wat. Doen. Ja, nee, en boel, hoe hadden ze het beter moeten nou doen? Nou ja, boel, in ieder geval dus wat, het harder moeten spelen. Dat je dus inderdaad, zij zijn, zitten er de al revolutie. zo in. Ja, meer van dat. Als je echt aandacht wil. En als je echt wat dingen wil veranderen, moet je meer richting de revolutie. dan dat dit. Is, zachtachtige... dat is juist een beetje het punt. Wat willen ze nou precies? Want dan krijg je weer wat over ontslagrechten te horen. En, maar ik weet niet zo goed waarom ik me nu bij een vakbond dan zelfs niet bij een jongere vakbond... Nee, maar dat is dus voegen. ook het probleem. Want zij, zij zijn part of the problem, een beetje. Meer jongeren in het bestuur betekent meer aandacht voor jongeren. Nou ja, laten we eerst uh, we gaan nadenken wat een vakbond is en wat we daarmee willen. En dan, uh, dan nog eens ook een keer de positie van jongeren bekijken. Laten we dat na doen, ja? Dan, <laughs> nou, dan gaan we nu weer <laughs> verder. Deze week maakte Michelin bekend welk restaurant er een ster bij kreeg of er een ster af uh, werd gehaald. Uiteindelijk toch wel wat teleurstelling, want ook deze keer komt er geen nieuw drie sterren restaurant bij. Het is altijd een hele belangrijke moment hè, voor de restaurateur en vooral voor de chef. De semesters die, die goed kunnen koken, die willen altijd een ster hebben. Oké, okay, ik had een iets ander quotje in gedacht. Ik weet niet <laughs> wat er is gebeurd. Nou, uitgerekend, uh, uh, nou ja, ik heb tekstje erachter gesluit. Ik heb geen leerlijk quotje. Dat was. Een beetje van mijn apropos. <laughs> ik, ik ook niet Het leuk. <laughs> Heel apart was dit. Dan nou, ga ik straks even opzoeken. Goed, nou, goed. iets met de sterrenrestaurants. Er ja. uh, veel aandacht voor. Um, ga je wel eens eten in een sterrenrestaurant, Lise? Eén keer per ongeluk gedaan. <laughs> per ongeluk? <laughs> per ongeluk. En <laughs> wat vond je? Um, nou, ik, ik wist niet of het duur was. Want een vrouw krijgt dan zo'n menukaart zonder, uh, zonder prijsjes. Hey, maar, en, de yeah. man, en de man met prijzen? Yeah, heel, heel, nee, ja. serie, daar heb ik er echt nog nooit van gehoord. En, um, en het was in Frankrijk. Ik weet niet over of dat meestal. Maar goed, het, en, en, uh, ja, Sexistisch eigenlijk. Ja, heerlijk. Veel gedoe op een bordje. <laughs> veel gedoe op een bordje. Weinig, weinig gedoe op een bordje. Nou ja, dat, nou, veel gedoe in weinig. Oh, ja. Ja. In weinig, ja. Er is heel veel aandacht hè, voor, voor eten, voor koken, ja, voor ik sterren. Vind, ik vind terecht. echt veel te veel. Ik erg me nou helemaal kapot aan. Aandacht op tv of programma's over koken. En een nou, hele dat is toch altijd Halve kranten gaan we dus Ik vind avond. dat verschrikkelijk. Hallo, wat dacht je van? Bij de wereld draait door met ja, al die nou, maar koks. Ik vind ook niet alles geweldig daaraan. <laughs> ik, ik, ik roep daar wel eens zoals de ochtend, de ochtend bij de vergadering. Ga we er weer een houtsnip gebraden of, of weet ik veel, zo'n kok als Johnny Boer. Die opeens een halve popster is omdat hij wel eens een mas in de frituur gooit. Weet je wel. <laughs> Weet je wat verslaat er nou op man? Ik hou je programma's... niet van lekker eten? Ja, tuurlijk ook wel van lekker eten, maar ik hou ook van gehaktstaaf bij een benzinestation. Wat is daar voor op. een maar zegt delicious is dat, ah, hè? Kom, oh, oh delicious! Je mocht toch willen dat er zoveel aandacht was voor, voor, voor literatuur? Of je over hebt tegenwoordig zo'n programma dat 24 uur lang inderdaad, dus dan zijn dat 24 uur lang kookprogramma's. dat vind ik heel erg! Ik ook al! Ik moet even kijken naar cakes die uit de overkomen. Ah kom zeg! <swee> oh, ik ben uitgeput, jongens. Hoe lang nog? Drie minuten. Kan je een plaatje draaien, Anders? Ik draag <laughs> gewoon <Ja, dan> een <laughs> plaatje, jullie, ik heb een mooie band. Uh, ze heten uh, The Soul Sister Dance Revolution. Komen uit Den Haag. En dit is hun eerste single. Hold the line. Dus de Soul Sister Dance Revolution en hold the line. Lekker plaatje. Goed opbouw hè? ook, Luc. Dankjewel. Ja, Wordt steeds heftiger. Nou. Dit was hem weer, of had je nog wat? Nou ja, Jeffrey de Visser die voetbalde vroeger bij FCM'en. En die heeft dus wil gepoept naast oh ja, zijn auto, terwijl, terwijl hij dronken was. Oh, dan en dan hij zegt zelf dat het onzin is, maar hij is nu wel ontslagen bij FCM. Ja, dat wil ik dan nog even zeggen. Nieuws van de dag. Nieuws van de dag. Ja, en, en word je daar voor ontslagen? Van ja, nee, nee, maar poepen, hij is aangehouden. Toen ja. zat hij dus te poepen naast de auto. Dus ja. zei, ik was niet aan het rijden. Dat was een vriend van mij. hij ja. is nu net weg. En weer, midden in de weiland. <laughs> ah, alleen in Emmen. Ja. Het zal wel niet een enorme topvoetballer zijn geweest. Ah, ja, dat vermoed ja, ik zo. Nou, ben ik ben wel een aardig balletje voetballer. Ja? Ja. Goed, heren en dames. Ik dank uh, jullie allemaal. Kink, thank you. Very much. Lisa Witteman, parlementair verslaggever van nu.nl. Boersma, Erik Dijkstra. Dank. Een mooie break. Been and today's week. Heb jullie rustig gepoet? Hebben zijn we hadden... het... uh, is... Nee, is... nee, nooit. Ik heb wel. Je wel. moet je gewoon. Was ja. aan het wandelen en ja. ja. In een bos ja, in, in In daar heb je niet zo heel veel wc's. En ik had last van tegen dingen tegen een boom.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 Nummer 3 hoor. En nog kwart voor 9. En er zit op het gebied. Kan voor. Stipt niet. Ajax PSV. Nu voor de voeten van Ziekelson. Die het duel gaat met Breunhoek. Maar Ziekelson wint. LOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 tegen die tunnel Dit is Radio 1